Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel heeft in Zuidoost-Turkije... onder extreme veiligheidsmaatregelen een vluchtelingenkamp bezocht. Merkel landde vanmiddag met EU-president Tusk... en vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie... op het vliegveld van Gaziantep... en reisde vervolgens met de Turkse premier Davutoglu... door naar een kamp dicht bij de Syrische grens. Tusk prees de manier waarop Turkije de vluchtelingen opvangt... en noemde Turkije een voorbeeld voor de hele wereld... De Europese Unie heeft Turkije 6 miljard euro toegezegd voor de opvang van vluchtelingen. Het geld moet onder andere gebruikt worden voor scholing van vluchtelingen. Zo moet voorkomen worden dat die in een uitzichtloze positie terechtkomen. Meer dan 100 Afrikaanse migranten hebben de Spaanse enclave Ceuta in Marokko binnen weten te dringen. Ze maakten gebruik van het goede weer en de rustige zee om naar de kust te zwemmen. Volgens de Spaanse autoriteiten deden zo'n 250 Afrikanen een poging en slaagden er 119 in om het strand van Ceuta te bereiken. Ceuta ligt aan de straat van Gibraltar en wordt omzoomd door metershoge hekken. In de omgeving wachten tienduizenden mensen op een kans om binnen te komen. ChristenUnie-fractieleider Gert-Jan Segers is door zijn partij tot lijsttrekker gekozen voor de Kamerverkiezingen van maart volgend jaar. Op het partijcongres in Zwolle riep Segers de andere lijsttrekkers op om gezamenlijk de tweedeling in de samenleving ter lijf te gaan. Hij noemde als voorbeeld het studieleenstelsel waarvan kinderen van ouders met een laag inkomen volgens hem de dupe zijn. Vorig jaar volgde Gert-Jan Segers Ali Slop op als fractieleider. Manchester United is voor het eerst in negen jaar doorgedrongen tot de finale van de FA Cup. De ploeg van Louis van Gaal won op Wembley met 2-1 van Everton door een goal van Martial. De eerste goal was voor rust van Fellaini. De finale van de FA Cup wordt gespeeld op 21 mei. Het weer vanavond klaart het verder op, maar er blijft kans op een enkele hagel- of natte sneeuwbui. Het kwik daalt naar 5 graden aan zee tot rond het vriespunt in het binnenland. Morgen vallen er opnieuw buien, mogelijk met een winterskarakter. Bij een stevige Noordwestenwind is het hooguit 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, The Nightwalk. Ladies and gentlemen, zaterdagavond, het beste van dance en RB in de Mix. The Mix. Met de FM's Nightwalk. Presentatie Radio, Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10, show facts en u mixen. Up, fuck the neighbors. Pump up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. D -d dance Danceport FM.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 Onderweg zometeen. Nieuwe muziek van Carly Rae Jepsen. Maar nu is Sam veld met Shadow in Love. Sorry.